Ik naar school gaan. Ik ah. denk dat ik wel lekker ga spijpen. Ze zullen die kale kwaar voor mij toch niet missen Ik ga spijelen, ik ga spuivelen, ik ga spuimelen, gewoon spuivelen. Ik ga spuiven, ik ga spuimelen. Spaarbal, ga barr. Spijbel, Fis kom naar school, want daar vreuwen rare dingen. De grappers staan te flippen en in ogen staan sabo. Gus, kom naar school, want dan zelfs de grapper rinnen. Staan niet maar te draaien, Guus, de mapie is niet vol. Fis kom naar school, want daar vreuren rare dingen. De grappers staan te flippen en in ogen staan bol. Die is Hallo? Hallo Guus, je spreekt met een leraar. Wat doe je nog thuis Guus? Kom naar school Guus, zo word je toch nooit een echte vent Guus? Ach man, ik heb koppen en trouwens, wat heb ik er niet gehad? Aju. Wat komt er toch in mijn hoofd? is kom naar school, want daar vreuren rare dingen. Gapar staat te flippen en in ogen staan sabo. Rust om naar school, wat ook zelf de grainnen. Staan niet maar te draaien, gous de is niet vol. Gus komt naar school, want daar vreuren rare dingen. De grappa staat te flippen en in ogen staan sabo. Gus komt naar school, wat ook zelf de graparinnen. Staan niet maar te draaien, de maapie is niet vol. Zo, als ik uh, vandaag en morgen nog even doorspuil. Ik ga naar school mogen, ik ben het zatgruus, kom onmiddellijk naar school of je krijgt het onvoldoende voor je schijkende. Uh, schijkende? Uh, uh, de laatste keer dat ik er was, er de ik niet eens met mijn scooter de klas in komen. Geen, kijk, fijn. Ik ga spijvelen. Ga gewoon spijbelen, ik ga spijbelen. Ga gewoon spijbelen, ik ga spijbelen. Ga gewoon spijbelen, ik ga spijbelen. Spijbel, we gaan komt naar school, want daar vreuren rare dingen. De grappers staan te flippen en in ogen staan zo bol. Gust komt naar school, want ook zelfs de in het. staan niet maar te draaien, goed de mate is niet vol. Vis komt naar school, want daar gebeuren rare dingen. De gappers staan te flippen en in ogen staan zo bol. Gust komt naar school, want ook zelfs maar niet te draaien, guus, mate, die is vol. Hallo, dit is de voicemail van Guus. Ik ben op dit moment niet op school en ook niet thuis. Dus laat je bestelling achter naar de piep. Gus, kom naar school, want daar vreuren rare dingen. De grappers staan te flippen en in ogen staan sabol. Gus, kom naar school, want ook zout, ga maar runnen. Sta niet maar te draaien, guus, de maat is niet vol. Zo, ik voel me nou weer lekker.